Vijfde gemeenten gaan samen met winkeliers de leegstand in winkelcentra aanpakken. Ze gaan kijken welke winkelcentra werden ontwikkeld en welke centra kunnen verdwijnen. Dat staat in een plan waar minister Kamp vandaag mee komt. Op dit moment is bijna een derde van de winkelruimte in Nederland overbodig. Bewijs van proef wordt in verschillende steden het aantal winkelpanden verlaagd. Het wordt voor ondernemers makkelijker om in een winkelpand een horecazaak te beginnen. Israël gaat vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Stembureaus zijn nu een half uur open. Volgens de peilingen wordt het centrum linkse Zionistische Unie de grootste. De rechtse Likoud partij van premier Netanyahu staat op verlies. Belangrijk thema bij de verkiezingen is de moeizaam draaiende economie. Hulpverleners proberen vandaag met helikopters de zwaar getroffen eilanden van Vanuatu te bereiken. De Australische Rode Kruis zegt dat de orkaan PAM op één van de eilanden waarschijnlijk alles heeft verwoest. Het officiële dodental is inmiddels naar beneden bijgesteld. Er zijn nu elf doden geborgen, omdat er sommige mensen dubbel waren geteld.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 Dick advocaat is de nieuwe trainer van Sunderland. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen. Sunderland is de nummer 17 van Engeland. Het is voor advocaat de negende keer dat hij hoofdtrainer is. Tot voor kort was advocaat de bondscoach van Servië. Het weer. Eerst temperaturen dicht bij nul, maar later zonnig en wat hoge bewolking. Het wordt 10 graden op de Wadden en 17 in het Zuidoosten. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint Michels Gestel en Keit 306 en op de A4 hoofdvied Vlaardingen voor het knoppend ketelplein op 4. Ook 4 kilometer op de A6 richting Muiden voor het knopend Muidenberg. En de A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Badverdorp 7 kilometer. A13 richting Den Haag, bij Delft 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook is dicht. En op de A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam. Daar staat bij Sliedrecht west 4 kilometer kilometer file. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 en datzelfde geldt voor de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Utrecht-Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik moet schinnen goed cool, omdat je weet wat ik nou voel. Jij deals muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee ei, ei, ei, ei. Dus laat je zien wat ik doe Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Lekker om deze plaat weer eens terug te horen op de radio. Yo, yeah. ik neem je mee van Gespardel. Het is 7 over 2 geworden. Een hele middag en welkom bij Zandvoort op Zondag. Live vanuit de studio aan de tolweg Tina zijn wij er weer, Albert Jan. Goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja. Hey, hallo. Zandvoort op zondag. Vanaf twee uur tot vijf uur live. Zoals je zegt, vanaf de Tolweg 10a. Ja, en waar is de zon? Uh, He, daar gaan we weer. Ja, we gaan op zoek naar de zon. Op zoek naar de zon. Uh, maar Hele goeie. Die, of die zon komt, luisteraars. Uh, ik uh, vertel het u allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het weer tijd voor het weerbericht. Verder hebben we natuurlijk de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de, de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Sophie En uh, Rob... Ja, het gedicht van de week om kwart voor vijf. Uh, we hebben een echte dichter dan in de uitzendingen. Ja, klopt. Marco uh, Termes komt langs. Ja, en uh, die, die gaat het gedicht vandaag doen. Hè? Dus dat is, blijft een verrassing wat dat gaat worden. Dus Marco Termes uh, rond de klok van half vijf, kwart voor vijf. En uh, zal hij hier aanschuiven en het gedicht van de week voor zijn rekening nemen. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En verder hebben we natuurlijk veel sport. We volgen voor u uiteraard de voetbal en dan hebben we het over de Eredivisie. We hebben een update voor de Volvo Ocean Race en dat is de zeilrace rond de wereld. En terwijl er in Moskou wordt geshorttracked, het WK Short is, is daar aan de gang... hebben we natuurlijk ook nog tijd voor Sport Kort... En wellicht, dat, we even, dat schuiven we even vooruit... want dan ga ik gelijk om kwart over twee even doen... even een uh, pit report van het de Formule, Formule 1. nieuws Ja, vanmorgen verstappen. Ja, want dat ging goed mis, want er stond in mijn omroepblad... dat het om zeven uur zou beginnen. Ja, keurig om kwart voor zeven wakker vanmorgen tv aangezet. Waren ze al <lacht> bezig, Robert-Jan? Ja, daar staan we om kwart over twee uitvoerig bij stil. En uh, kijken we natuurlijk met name naar de verrichtingen van Max Verstappen. En verder natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op ZF. En uw lokale zender uit Zandvoort. Nogmaals, een hele goede middag inderdaad. We zijn er drie uur lang met muziek en informatie. En heel veel lekkere muziek vanmiddag, dat beloof ik bij deze. Ronde deze van Shepard en Geronimo.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 ...momenteel een trainer bent voor de circuitrun... ...en je hebt een koptelefoon op met deze muziek aan ...dan ga je als de brandweer, zullen we zeggen. Jordi Shepard en Geronimo. Dit is ZFM. ZFM. Al oh, 25 jaar. Een zee van muziek.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 Dit is weer een lekkere gouden oude, een beetje rustige uh, muziekje. Zo voor de zondagmiddag. Elton John en Nikita. In Nikita is Sold to know Oh, I saw you by the wall Ten of yachts and soldiers in a row With eyes that look like ice on fire The human heart, the captive in the snow that Oh, Nakita, you will never know Hold you are the key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 We dragen deze plaats vanmiddag speciaal op aan Frank. Lijkt me wel weer een goeie. De, de, de stil van Elton John. Dat was Nikita. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja vanmorgen vanaf 6 uur werd die verreden de Formule 1 race van Australië Albert-Jan. Ja en Lewis Hamilton was weer heer en meester. Daar waar de ene naar de andere coureur om uit redenen lopende reden een succes in de Grand Prix van Australië aan zich voorbij laten zag gaan was er voor Mercedes weer geen veldje aan de lucht. Net als vorig seizoen waren Lewis Hamilton en Nico Rosberg... oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Na één ronde op het circuit van Melbourne waren er slechts nog 13 wagens onderweg. Technische problemen en kleine ongelukken zorgden voor een merkwaardig begin van het seizoen. Vooraan waren het de Britse wereldkampioen Hamilton... en de Duitse nummer 2 van vorig jaar Rosberg, zoals gezegd, heer en meester. Sebastian Vettel reed in zijn eerste race namens Ferrari... naar een derde plek op 32 seconden. Felipe Massa werd een vierde. Carlos Sainz, ploeggenoot van Verstappen... legde beslag op de negende plaats en pakte zo twee WK-punten mee. Zoals gezegd, het debuut van Max Verstappen in de Formule 1... is dramatisch geëindigd. Na 35 ronden zat, er nog, zat, er, uh, zat, zat het erop voor de 17 jarige debutant. Vlak na zijn eerste pitstop tijdens de Grand Prix van Australië... kwam er rook uit zijn wagen wanneer de motor het begaf. Op het moment dat Verstappen de jongste debutant ooit in de Formule 1 uitviel... waren er nog maar 13 coureurs onderweg. De Limburger maakte een prima indruk, reed op de negende positie... en leek in Melbourne dan ook hard op weg naar zijn eerste punten. Er zit rook in de auto, liet Verstappen echter snel naar zijn pitstop weten. Even later moest hij zijn Toro Rosso aan de kant zetten... en maakte brute pech een einde aan zijn eerste race. Kalm verliet hij zijn wagen. En na afloop, uh, zei Verstappen, er, er vielen veel coureurs uit en daar hadden we optimaal van kunnen profiteren, besefte Max Verstappen na zijn debuut in de Formule 1. De 17-jarige coureur van Toro Rosso was hard op weg naar de punten en moest zijn rokende wagen, zoals gezegd, na 35 ronden aan de kant zetten. Dit is enorm balen, zei Verstappen bij Sport 1. Het ging gewoon heel goed. Ik zat lekker in mijn ritme en de zesde plek had er wel ingezeten als ik door had kunnen rijden. Wat er precies misging, het team zoekt nog naar de oorzaak, dus ik weet niet goed wat er aan de hand was. Er kwam rook uit de motor en het leek me niet heel erg positief, al dus de Limburger, die opmerkelijk kalm bleef na zijn pech. Om dan theater te maken heeft toch geen zin, maar ik vond het toch verschrikkelijk. Ja, ik heb uh, die beelden gezien, uh, Albert-Jan. Mij viel op, toen hij uit de pits kwam, dat hij al niet echt meer het tempo had wat hij daarvoor had. Nee, maar dat, dat klopt, maar hij had nu, nieuwe banden eronder gekregen... en hij, hij reed ook in het begin even wat voorzichtig om die banden even op temperatuur te krijgen... Maar uh, ja, daar was hij dus goed mee bezig. En uh, ja, dan, toen hij, totdat hij hier ook uh, uit zijn motor kwam. Maar hij heeft wel een record gevestigd, Max Verstappen. Vandaag in Melbourne. Want uh, voor, uh, had Verstappen heeft er in ieder geval een record bij. Met zijn leeftijd van 17 jaar en 164 dagen... is hij de jongste Formule 1 coureur in de geschiedenis. Het oude record stond op naam van de Spanjaard Jaime Alguerreira. 19,125 uh, dagen en jaren oud. Verstappen zal er ook door de regelwijziging van de FIA ook voor altijd recordhouder blijven als jongste coureur. Zo is hij naar aanleiding van het contract dat de Limburg tekende bij Scudera Toro Rosso... onder andere de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18. Verstappen zal dit seizoen zoals gezegd uitkomen met startnummer 33... een geluksgetal waar hij sinds zijn jonge jaren al mee rijdt. Alleen helaas in de eerste race niet veel geluk gebracht. De volgende race is op 29 maart in Maleisië op het circuit van Sepang. En uiteraard gaan we die race weer in de gaten houden bij CFM. Straks veel meer sports bij Zalvoort op zondag. Waaronder natuurlijk de wedstrijden uit de Eredivisie. De wedstrijden die al gespeeld zijn en die vandaag nog gespeeld gaan worden. En dat zijn weer hele interessante potten hoor. Dus zeker reden genoeg om te blijven luisteren naar de Zalvoortse radio. En tussen de informatie doordraaien we lekkere muziek. Waaronder deze uit de jaren 80, Die o oh zo mooie jaren 80, met Madonna en de Material Girl. ...naar de jaren tachtig met Madonna en de material goal. ...gevolgd door deze hit van Bakermats, dat was Teach Me. Ja, hoe gaat het met onze Shinky Knecht, Albert-Jan? Nou, night the best zou een Groninger zeggen. Nico? Nee, want hij komt ten, kom ten val. De duizend meter op het WK shorttrack is voor Shinky Knecht dramatisch verlopen. De Nederlandse kanshebber kwam ten val en kreeg een penalty-straf. Door de uitschakeling in de halve eindstrijd pakte hij geen punten voor het algemeen klassement. Knecht werd uiteindelijk zelfs gedisqualificeerd... en mag daardoor ook niet uitkomen in de B-finale. Ook de Rus Semen Eliyatov, eveneens een kandidaat voor een wereldtitel in Moskou... sneuvelde in het uh, vroegtijdig stadium kwartfinales... en scoorde op de duizend meter dus ook geen punten. Dan hebben we nog Elis is met 36 punten de huidige koploper. Woe Daling staat op 34, kort daarachter staat Sinki Knecht met 29 punten. Na de finale op de duizend meter wordt het klassement opnieuw opgemaakt. Later meer. Ja, zonder van uh, Shinky. Ja, kan gebeuren. Helaas, dat is de sport. Dit is 25 jaar. ZFM En hier is Daryl en Jonas. Ado, ado, ado, ado, ado, ado. Jaar geleden was dit weer voor Daryl en Jona's. De, de Adult Education. Het is inmiddels drie minuten over half drie. Tijd voor het weerbericht. 25 jaar. Zie FM. Westkust Weerbericht. Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd naar het weer voor de komende dagen, Robert Jan. Uh, net als gisteren is het ook vandaag overwegend bewolkt. Maar het blijft wel over het algemeen droog, al was er een beetje motregen... met name vanochtend niet uitgesloten. De wind waait uit het noordoosten en is matig in de polder... en krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar waarden omstreeks de 8 graden... en aan de kust wellicht 1 à 2 graden lager. Vanavond en de komende nacht is het nog bewolkt, maar geleidelijk komt het weer tot opklaringen. Het blijft droog eh, eh, en de oost- tot noordoostenwind... neemt overal af naar matig. De temperatuur daalt naar een graad of 3... Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. Er zijn perioden met zonnen en het blijft droog. En er waait een verder in kracht afnemende oostenwind. De temperatuur heeft er dan ook weer zin in en stijgt naar ongeveer 12 graden. Dinsdag zijn er wederom flinke perioden met zon. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke oost tot noordoosten wind. De temperatuur stijgt overal in de regio naar waarde tussen de 14 en misschien wel tot de 16 graden. Hm. Woensdag en donderdag waait de wind matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden. En de temperatuur gaat weer naar beneden. Woensdag wordt het 13 tot 14 graden en donderdag 11 tot 12 graden. Beide dagen blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook... Oké, eens op www.meteopagina.nl. Tijd voor meer muziek bij CFM, een Dance Classic. Hier is Paul Young en Seduction. komt komt opa weer aan uit de tijd dat er nog echte muziek gemaakt werd. De jaren 80. Jullie <laughs> de zingen van Vol Young en Seduction. We draaiden daarvan de 12 inch uitvoering. Het is bijna 10 minuten over half 3. We gaan kijken naar de wedstrijden uit de divisie We beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. We hebben het over Vitesse tegen AZ. Daar werd de eindstand. Een verlies voor AZ. Dat verklap ik alvast. Het nou, eindstand is 3 tegen 1. Boe. Gaat uit de best met de nee, AZ. Nee, nee, niet echt. En dan gaan we naar de zaterdag. Gisteren werden er een viertal wedstrijden gespeeld. FC Twente ontmoette Pek Zwolle. En daar werd het 2 tegen 0. En het werd een verlossende zege voor FC Twente. FC Twente heeft gisteren eindelijk weer eens weten te winnen. De Tukkers wonnen in eigen huis. Met een hoofdrol de voor het publiek. Met 2 tegen 0 van Pek Zwolle. De ploeg uit Enschede creëerde gisteren kans na kans. In het duel met de bekerwinnaar. Maar leek desalniettemin lange tijd af te steven op een gelijkspel. Een kopbal van Renato. In de 78 e minuut brachten de trouwe fans in de grolsvesten in extase. Hakim Ziyech zorgde met een rake rebound voor de 2-0-eindstand... waardoor Twente na zes wedstrijden eindelijk weer eens wist te winnen. Dan gaan we kijken naar Nak Breda tegen go Eagles. Daar werd het 1-0. go Ahead buigt laat het hoofd in degradatiekraker. Breda in extase na later treffer. Nakbreda heeft gisteren de degradatiewedstrijd tegen Ahead Eagles met 1-0 gewonnen. De Brabantse ploeg kwam op eigen veld in de extra tijd tot scoren. Aanvaller Adnane Tih Tihadouini ja, ja. bracht de kostbare treffer op zijn naam. Door de late zege is Nakbreda als nummer 17... Gohet Eagles tot op één punt genaderd op de ranglijst. Voor de club uit Deventer was het de vierde nederlaag op rij. Dan SC Kambuur die ontmoette FC Utrecht. Daar werd het 3 tegen 1. Kambuur herstelt zich van Zepert. SC Kambuur heeft gisteren op eigen veld met 3-1 gewonnen van FC Utrecht. Door de zegen komt Kambuur op 36 punten uit 27 wedstrijden. Voorlopig goed voor de negende plaats op de ranglijst. Utrecht heeft 32 punten en is nummer 12. Erik Bakker schoot de thuisploeg na ruim een kwartier op voorsprong uit de strafschop. Nog binnen het half. Uur werd het gelijk door een treffen van Eduardo, Eduard de Duplan. Eén minuut daarna bracht San, Sander van der Streek de 2-1 op het scorebord. Invaller Michael Roosheuvel besliste het duel in blessuretijd. En dan de laatste wedstrijd op de zaterdag. Gisteren dus Excelsior tegen Willem II, daar werd het 2 tegen 3. De Tilburgers kunnen weer omhoog gaan kijken. Willem II wint op Woudenstein. Willem II heeft gisteren op bezoek bij Excelsior de tiende overwinning van dit seizoen gevierd. De ploeg van trainer Jurgen Streppel won op Boudestein met 3 tegen 2. De doelpunten kwamen van Robbie Haamhouts, Ali Messaoud en Ben Sahar... Tom van der Weert en Jeff Schans scoorden voor de thuisclub. Willem 2 klopt voor, voorlopig naar de tiende plaats in de Eredivisie met 35 punten uit 27 wedstrijden. Excelsior staat met 29 punten op de 13e plek. De Rotterdamse ploeg heeft een marge van 7 punten ten opzichte van de degradatiezone. En vandaag is er al één wedstrijd ten einde. De wedstrijd die om half 1 vanmiddag gestart is: ADO Den Haag tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 tegen 3, Albert jan Oké, okay, en dan gaan we naar de wedstrijd die om half 3 zijn begonnen. PSV ontvangt thuis FC Groningen en uh, daar is inmiddels de tussenstand 1 tegen 0. Ja, je wist dat er gescoord was, je had alleen even de verkeerde ploeg in, <lacht> uh, in, ingevuld. Maakt niet uit. SC Heerenveen tegen Ajax, dat is wedstrijd nummer 2 van vanmiddag die om half 3 gestart is. Daar staat het inmiddels 0 tegen 2 voor de, Ajax. Het is binnen 10 minuten al twee keer gescoord. Dat belooft nog wat voor de verloop van die wedstrijd. En dan hebben we natuurlijk nog om kwart voor vijf de klapper van de dag. FC Dordrecht ontvangt thuis Noord. Dat wat betreft de eerdere visie, de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. En daartussendoor heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Eddie Golding. Populaire film hè 50 Shades of Grey. De muziek van Eddie Golding en Love Me Like You Do. We op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Kijk er ook eens op onze website. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. En hier is You Too in the Ordinary Love. Ugh. van dit programma Albert-Jan we Marco Termes op visite. Krijgen we eindelijk eens een keer het echt gedicht. Ja, hij doet ook het gedicht van de dag van, uh, vandaag. Ik ben heel erg benieuwd. En Marco is volgens mij wel een beetje een U2-fan... want hij vroeg een aantal platen aan die ik uh, mogelijk kon gaan draaien. Eentje die hebben we uitgekozen voor en Laatste... maar U2, bij deze al uh, Marco, the, the Ordinary Love. Ja, we gaan eens even kijken naar het weekend. Niet volgend weekend, maar het uh, weekend erop. Een heel sportief weekend hier in Salfords. Ja, en het wordt mega druk in Zandvoort, uh, luisteraars. Maar degene die nog mee willen doen, vandaag uh, sluit de, de inschrijvingen voor de diverse onderdelen en wel om 0.00 uur vannacht. Dan is het uh, einde. In het laatste weekend, zoals gezegd, van maart worden diverse sportevenementen georganiseerd. De inschrijvingen daarvan sluiten vandaag om 12 uur vannacht. In het weekend dat de zomertijd ingaat en het strandseizoen officieel geopend wordt, organiseert Le Champion maar liefst vier evenementen in en om Zandvoort. Op 28 maart is er voor Wandelaars de 30 van Zandvoort. En mountainbike-liefhebbers kunnen voor het eerst meedoen aan de strandrace Zandvoort Katwijk Zandvoort. Op zondag 29 maart komen een tour en racefietsers in actie tijdens de omloop van Zandvoort. En voor diegenen die liever de hardloopschoenen aantrekken... is er diezelfde dag de Runners World Zandvoort Run met maar liefst ruim 14.000 deelnemers. U hoort het goed. Inschrijven nogmaals voor alle vier de evenementen is nog mogelijk tot vannacht 12 uur. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Kids Run. Want namelijk kinderen die hier aan deel willen nemen... kunnen op de dag zelf via een na-inschrijving een startbewijs krijgen. De Zandvoorters zet dat weekend op die 28 en 29 maart... een groot kruis door uw agenda. Want u komt het dorp niet af, zoals wij dat altijd zeggen. Nee, zo is het. Het dat... wordt echt heel gigantisch druk in Zandvoort. Maar, maar het is een gezellig sportief weekend. En een sportief weekend.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 There. Oh yeah This mouse he got lonesome he took him a wife a windmill with mice in it's hardly surprising she I... sang every morning how oh, lucky I am Ooh. living in the windmill in old Amsterdam I, I saw a mouse where there on the stair Where on the stair right there a little mouse with claws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 Op de trap, jawel. A Dat was hem Ronnie Hilton en een windmill in Old Amsterdam. Wat een vrolijk laatjes zo aan het einde van uur één van Zandvoort op zondag. Zometeen naar het nieuws en weer. Van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo!